Dit is een brief. Mijn taal. Mijn liefde. Wortelt in kleine bewegingen in de aarde. Waar vis nog geen benen heeft, maar wel moet ademen, waar ik kan staan. Geboorte. Een korte irritatie, de steile beschoeiing van het kanaal. Het zo langzame leren dat op de oever geen gevaar is. Breekpunt van pijn. Tedere nek, worden kieuwen longen door ademen... Gereedschap, navelstreng, wurg, koort. In mijn droom is mijn mond vol zand. Zoekt een hand in mijn lies. Golfjes sediment in mijn buik. In gesloten circuit. De kleine tenen over die ernaast. Slordig kokonnetje in de wind. Steeltje van de appel. Het woord. borgmeren, Gevallen van een kist. Jouw gladde benen. Als we zwemmen in buitenwater, slapen in de auto, het woord kadoelen, je handen, mijn, kom.